Nee, nou ja, soms vond ik wel heel spannend. Dus die hebben ook gezegd, ja ik durf eigenlijk liever niet te komen. Toen hebben we ook gezegd, ja weet je, kijk iedereen ervaart het anders. Dus dat, we gewoon, dat respecteren we gewoon. Mm -hmm. Nou dan zijn er zijn ook wel vrijwilligers die Ze zeggen, ja weet je, ik hanteer uh, me niet. Ja, net als gewoon de hele maatschappij eigenlijk. Ja. ja. Dus we zijn ja. er gewoon, uh, ja weet je, we moeten gewoon heel veel met elkaar over praten. Ik heb ik steeds gezegd, maar nou, we het gesprek voeren. En uh, nou ja, en elkaar hadden natuurlijk ook regels intern. Hè, anderhalve meter en noem het maar op. Ja ik zei jongens, laten we gewoon daar met elkaar gewoon, uh, over in gesprek blijven.